8 uur aan Thijssen met het NOS-journaal. Bij een hindoe-festival in het noorden van India... zijn zeker 18 mensen omgekomen en tientallen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde toen veel mensen een treinstation binnenliepen. Volgens lokale media stortte een deel van een voetgangersbrug in... door het gewicht van de mensenmassa. Oogduigen melden dat het een complete chaos was in het station en dat het uren duurde voordat er ambulances kwamen. Naar schatting 30 miljoen Hindoes waren bijeen om een duik te nemen in een rivier waar onder meer de gangen zijn uitkomt. De Hindoes geloven dat met een duik in het water hun zonden worden weggewassen. Zes Franse supermarktketens halen lasagnes en andere kant klaar klaarmaaltijden op basis van rundvlees van bepaalde merken uit de schappen. Ze zijn bang dat in de producten paardenvlees is verwerkt. In de lasagne van Findus werd deze week in Groot-Brittannië paardenvlees ontdekt, terwijl er op het pak stond dat er rundvlees in zat. Ook maaltijden van andere merken verdwijnen voorlopig uit de schappen. Het zijn allemaal maaltijden van het Franse bedrijf Comigel. Judoka Kim Polling heeft voor een sensatie gezorgd... bij het Grand Slam-toernooi in Parijs. Ze deed voor het eerst mee en veroverde meteen de gouden medaille... in de klasse tot 70 kilogram. De 22-jarige Haarlemse versloeg eerder in het toernooi... al de Olympisch kampioene en publiekslieveling Lucie Descos, die in Londen Edith Bos nog van het goud afhield. Polling was vorige week in Sofia ook al de beste tijdens het Europees Open. In de eredivisie zijn vandaag vier wedstrijden gespeeld. PEC Zwolle speelde gelijk tegen FC Twente. Het werd in Zwolle 1-1. Ook in de Arena een gelijk spel. Ajax tegen Roda JC kwam uit ook op 1-1. Feyenoord deed goede zaken in de Kuip door AZ te verslaan. En FC Utrecht verloor thuis met 3-0 van NEC. Het weer, het is droog met brede opklaringen. Vannacht vriest het licht tot matig en de bewolking neemt steeds meer toe. In het zuiden is er kans op een beetje sneeuw. In de middag wordt het dan weer overwegend droog en is er af en toe zon. Middagtemperatuur ligt rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Dit is voor iedereen die zakelijk wil rijden. Maar wel met zijn hart. Die niet een route wil volgen, maar de weg wil wijzen. Die geen plekje wil zoeken...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 Labyrint. Hier is Pieter van der Wielen. Goedenavond. U luistert naar Labyrint, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. We gaan het hebben over Richard III, Derde. The skeleton was, uh... has a number of unusual features. It's slender build, the scoliosis and the battle related trauma. Taken as a whole, the skeletal evidence ja, het was groot nieuws deze week. De botten van de Engels forse Richard III zijn dus gevonden. Eerder lazen ze we wel over onderzoek naar de stoffelijke resten... van Nefertiti, Floris V, Bach, Mohammed en zelfs de penis van Napoleon. Een nieuwe tak van wetenschap, kortom, celebrity-archeologie. Hoe dat werkt hoort u straks van Georges Maat. Hij is specialist in oude lijken. En we gaan het hebben over de ver van Van Eyck... Met iedere stap die we doen komen we iets verder in het ontrafelen eigenlijk van het geheim van, van Van Eyck. Het geheim van Van Eyck. Want hij gold als de uitvinder van de olieverfkunst. Maar gebruikte hij eigenlijk wel olieverf? Dat hoort u zo meteen. Het zijn prachtige, indrukwekkende beesten. En er zijn er veel van, Afrikaanse roofvogels. Maar het worden er wel steeds minder. Zagvogelonderzoeker Ralf Bui, hij is zometeen te gast. Maar we beginnen met de vraag wat het eigenlijk is wetenschap. We vroegen het aan groep 6 van de Westerparkschool in Amsterdam. Het ligt eraan wat je doet. Maar eigenlijk zoek je naar niks en ook naar alles. Ik wil het wel graag zelf doen. Uh, nou, met allemaal stofjes bij elkaar doen en dat ze dan ontkluft of zo. Dat zou ik ook doen. Bijvoorbeeld een soort van echte vulkaan maken. Kleine vulkaan. Ook met Moment. Samen hadden we een raket gemaakt. Maar die lukte niet. Ik weet wel een soort lijm die ik bij Nemo kan maken. En die stinkt heel erg als je de maat laat staan. Ik wil het wel proberen thuis om op mijn broer te gooien. Of in zijn bed te leggen. 65 miljoen jaar geleden stierf de dinosaurus uit. Jammer, maar er kwam veel moois voor in de plaats. Zoogdieren bijvoorbeeld, waar wij zelf natuurlijk ook toe behoren. De eerste zoogdieren legden nog gewoon eieren. Maar wanneer maakten die eieren plaats voor navelstreng, moederkoek en het baren? Amerikaanse wetenschappers kwamen deze week met een nieuwe theorie... over het ontstaan van deze soorten in het toonaangevende tijdschrift Science. Jelle Reumer is paleontoloog en directeur van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Goedenavond. Hallo, goedenavond. U zit in de studio in Rotterdam. Dit, uh, ja. uh, voor de luisteraars die dat interesseert. Ja, la laten we eens beginnen met het uitsterven van die dinosaurus. Want uh, daar was van de week ook wetenschappelijk nieuws over. Dat wetenschappers er nog zekerder van zijn dan ze al waren. Dat dat vrij snel is gebeurd door een plotselinge inslag van een, van een meteoriet. Ja, dat klopt. Er schijnt een, uh, of tenminste, er, schijnt het er dat is vrijwel zeker. Uh, dat die neer is gekomen, een, een enorme meteoriet uh, ter hoogte van het huidige Mexico. Uh, en die, die, heeft, die was echt heel groot, dus dat, dat, daar is de, de, de, de bom van Hiroshima verbleekt daarbij. Bij die impact uh, en die heeft een, een soort winter veroorzaakt. Uh, enorm veel stof en, en, en rommel in de atmosfeer. Waarschijnlijk is het een paar jaar lang min of meer verduisterd geweest. Uh, plantengroei verdween daardoor, hè, want die hebben, planten hebben zonlicht nodig... en je krijgt vervolgens een soort van collapse... een, een ineenstorting van het hele aardse ecosysteem. Als de planten er niet meer zijn, dan zijn de planteneters er niet meer... en vervolgens leggen de roofdieren het loodje... en dan zie je zo'n soort van complete ineenstorting... zo'n meltdown van, uh, van het hele ecosysteem. En dan heb je, als na een paar jaar de zon weer gaat schijnen... dan heb je een soort ground zero overgehouden. En daar uh, gebeurde bitter weinig. Maar um, goed, er is ook altijd weer een wederopstanding uh, in, in dit soort gevallen. Wanneer kwam die eigenlijk? Wanneer ging, ging het weer een beetje leven op aarde? Nou, dat, dat, dat gaat vrij snel. Dat, tenminste, dat is ook wel weer gebleken uit dit, uh, uit dit uh, onderzoek... wat deze week in Science is gepubliceerd. Wat betreft de zoogdieren uh, is er minder dan een half miljoen jaar overheen gegaan... voordat er een, een enorme radiatie, een enorme diversiteit aan zoogdieren ontstond, zeg maar. Dus... Gebruikmakend van al die ecologische niches uh, die waren vrijgekomen... doordat de, de dinosaurus en heel veel andere dieren... natuurlijk ook uh, in het kielzocht daarvan, waren, waren verdwenen. Dat ging heel snel, relatief gesproken natuurlijk. Ik bedoel, mensenleven is veel korter, maar... Wat, ja, is, een wat is snel van van, in, in dit soort termen? Nou, die, die, die initiële uh, radiatie, dus die soortvorming... of in, in opsplitsing in grote groepen van de zoogdieren die vond plaats in een, in een tijdspanne van, van, van tussen de 200.000 en uh, 400.000 jaar. Dus dat is echt heel snel op, op de geologische tijdschaal. Dus 65 miljoen jaar geleden uh, kreeg de dinosaurus problemen en stierf uit. Uh, ja. Daarna was het een tijdje rustig. Hoe lang duurde dat, zeg, 10 miljoen ja, jaar, 20 miljoen geen, jaar? Ja, ja, dat weet ik niet. Nee, nou nee ja, veel minder. Uh, nog veel minder? Ja, veel minder. Kijk, als, als, als in, een, in een half miljoen jaar al die zoogdieren... Uh, die, die initiële radiatie van die zoogdieren plaatsvindt... Dan, uh, ja, ik heb geen idee. Ik bedoel, zeg maar, de natuur die moet even een ademhappen na zo'n zo enorme klap. Maar daarna kan het toch vrij snel gaan. Ik bedoel, ook niet alles was uitgestorven natuurlijk. Hè? We moeten daar ook weer geen overdreven voorstelling van maken. Ik bedoel, een deel van de dinosaurussen, die, die, die kleintjes met veren... die we tegenwoordig vogels plegen te noemen, die, zijn, die waren niet uitgestorven. En een heleboel amfibieën, reptielen en een eh, groot deel van de insecten... en leven in zee en zo, dat ging allemaal wel, dat ging allemaal wel door. Ja, wat voornamelijk uitstierf waren, waren de grotere dieren. Dus al die, al die T-rexen en Triceratopsen en dat soort eh, onmogelijk grote beesten... die legden als eerste het loodje. Eh, maar een heleboel klein grut bleef, bleef doorleggen en ook dus kleine zoogdieren die er al heel lang waren. Maar dan die... al met al lijkt het er dus op dat, dat in een relatief korte tijd... Uh, in wording in al die zoogdieren ontstaan zijn... en dat ja. wij evolutionair gezien daar nu nog een beetje op teren... al best een aantal uh, miljoenen jaren. Ja, dat klopt, dat klopt. De, de, de, de eerste splitsingen in grote groepen. En dan, dan moet je denken in, in groepen als, als, als uh, hoefdieren, uh, roofdieren, uh, de, de, de, de zogenaamde afroteria, dat zijn zoogdieren die uh, over het algemeen in Afrika uh, ontstaan zijn of nog leven. He, die echte grote groepen die, die ontstonden dus al heel snel daarna. Vervolgens krijg je zeg maar verdergaande specialisaties in, in de, tot de ongeveer. 29 zoogdierorders die we nu nog hebben. Hè, dingen als vleermuizen, roofdieren, walvissen. evenhoevige, onevenhoevige, knaagdieren enzovoort. Da daar zijn 29 van die orders. En die zijn allemaal tot stand gekomen. in de eerste 20 miljoen jaar na die, na die grote klap. Van, van 5, 66 miljoen jaar geleden. Dus en dat wil ook de, zeggen dat. de, dat de, de, de broeitijd de laatste... van, van, ja. van alle soorten? Ja, het ontstaan van die groepen. En de, daarna, want dan hebben we nog 45 miljoen jaar daarna. Van, van toen al die 29 orders waren ontstaan tot nu... gebeurt er eigenlijk op het gebied van een, een vorming van nieuwe groepen helemaal niks. Hè? Dan borduurt de evolutie door op, op, op thema's. Dan zijn het gewoon variaties binnen het concept knaagdier... variaties binnen het concept evenhoevige, enzovoort. En dan krijg je zoiets als die, die, die kortjakje variaties van Mozart. Dan heb je een thema en daar gaan we dan op variëren. Dat, dat idee. Maar, die, maar het ontstaan van die thema's, die 29 hoofdgroepen... Dat, uh, dat vindt plaats in de, in de eerste 20 miljoen jaar na de grote klap. En de, en de echte grote groepen, de, de, de, de 5, 6, 7 hoofdgroepen binnen de zoogdieren, dat is dus al, al in minder dan een half miljoen jaar is dat ontstaan, is nu uitgevonden. En dan hebben ze uh, het speciaal over de placentale zoogdieren. Want, ja. want eerst leggen de beesten gewoon overzichtelijk een ei en daar komt dan een jonkje uit. Dat is te begrijpen, maar wanneer werd het ei uh, navelstreng, moederkoek, bevalling. Kortom, al die ellende. Wanneer gebeurde dat? Ja, of dat ellende is, weet ik niet. En of het eierleggen overzichtelijk is, weet ik ook niet. Um, kijk, zoogdieren die, die ontstonden al heel lang geleden. Al, al, al, ja, ongeveer 200, 210 miljoen jaar geleden. En het late trias ontstonden al de eerste zoogdieren. Maar die legden eieren. We hebben trouwens nu nog steeds eierleggende zoogdieren op onze aardbol. Het bekende vogelbekdier en de, en de miereneters in nieuw Guinea, die leggen nog steeds eieren. Dat is een hele oude groep die eigenlijk... Zeg maar aan de rand van het verspreidingsgebied is blijven doorleven. Je kunt je voorstellen dat het leggen van een ei. Eh, risico's inhoudt. Want als je zo'n ei eenmaal gelegd hebt, dan kan dat worden opgegeten. En dat gebeurt bij vogels natuurlijk ook nog om daar verklappen. Dan legt een, een koolmees, die legt eitjes in een nest en vervolgens komt er een ekster en die pikt die eitjes. Dus dat is riskant. Dus je kan het beter bij je houden eigenlijk? Je kan het, beter, je kan het ei beter binnen houden en zorgen dat het, het, het ei wordt uitgebroed, zeg maar, in het moederlichaam zelf. En, en dat uiteindelijk als de jonkies eh, geboren worden, of het, het, het, het ei uitkomt, dat vervolgens de jonkies ook het moederlichaam verlaten. Nou, bijna iedereen kent dat wel van bijvoorbeeld de Gup, hè, dat, dat, dat aquariumvisje. Dat, dat is uh, levendbarend. Hè. Die legt dus geen eitjes, zoals de meeste vissen wel doen... maar die houdt ze binnen. Dat is veel veiliger, want dan is er veel minder risico... dat die eitjes worden opgegeten en de kans is dan groter... dat je jongen voortbrengt. Nou, dat zie je bij een heleboel diergroepen. Uh, dat zie je bij verschillende reptielen optreden. We kennen bijvoorbeeld de levendbarende hagedis... Uh, vogels, vogels doen dat niet. Om een of andere eigenaardige reden is er nooit een levendbarende vogel uh, geëvolueerd. Uh, maar bij de zoogdieren wel. En de, de, zeg maar, de meest basale vorm daarvan zijn de buideldieren. Die, die, die leggen dus ook geen eieren meer, zoals het uh, vogelbekdier nog wel doet. Maar buideldieren houden het ei dus ook binnen, zeg maar... Uh, en dat komt dan uit, maar daarna kunnen ze er niet zoveel meer mee. Het is een heel klein uh, uh, buideldier, feutje, en dat, dat moet dan naar buiten. Want dat kan in het moederlichaam niks. Dus het komt dan naar buiten, dat uh, worstelt zich uh, door de vacht naar de, naar de buidel toe. En, en zuigt zich daar vast en groeit dan vast aan, uh, aan, de, aan de tepels van de moeder... en ontwikkelt zich daar dan dus met behulp van moedermelk... tot het beest groot is. Maar is dat, is dat dan de schakel tussen, tussen het leggen van een ei en het baren? De, de, de buidel? Nou, is dat de variant? Wel. Ja, in zekere zin wel. want Je kunt je voorstellen dat ook dat nog wel allerlei risico's heeft. En op een of andere manier is er dus een evolutionaire innovatie opgetreden... en dat moet dus vermoedelijk kort na die, na die, na die klap van die meteoriet geweest zijn... Een ecologische innovatie waarbij dat eitje... wat dus binnen wordt gehouden in het moederlichaam... vervolgens uh, zich gaat ontwikkelen, maar niet al heel snel uitkomt. Nee, dat eitje dat, dat groeit als het ware vast aan het moederlichaam. Nou, daar zijn allerlei ingewikkelde uh, uh, genetische toestanden voor nodig. Daar heb je allerlei eiwitten voor nodig. Om te zorgen dat dat zich ontwikkelende uh, eitje, dat embryootje... dat zich dat uh, nestelt in de wand van de baarmoeder van het moederlichaam, wat eigenlijk heel bijzonder is, hè? want zo'n zo embryootje of zo'n eitje, dat is, zeg maar, dat is eigenlijk een parasiet in het moederlichaam en de natuurlijke reactie van ons lichaam op een parasiet is een afstotingsreactie. Uh, en dat, dat zich ontwikkelende embryo, dat heeft allerlei uh, uh, genetische mogelijkheden om die afstotingsreactie van, dat, van het moederlichaam te, te onderdrukken, om dat te voorkomen en vervolgens ook uh, om daar aan vast te groeien. Dus wat je dan krijgt, is dat dat ei... He, eigenlijk het ei uh, wat we van de kip kennen, zeg maar. He, uh, met, met, dus, dus, uh, dat, dat, dat jonge kipje zit daarin, er zitten allerlei vliezen omheen. Dat hebben wij ook. Die vliezen die je op zondagochtend tegenkomt als je je eitje pelt... Dat zijn dezelfde vliezen die bij ons uh, om, om de feuters zitten. Hè? Op het moment dat een, ons kind geboren wordt, dan, dan zeg je de vliezen breken. Nou, dat zijn precies diezelfde vliezen als de vliezen van het kippeneitje. Dat is eigenlijk het spoor van, van het vroegere eieren leggen ja. in, in ja. de evolutie. Ja, precies. Ja, precies. Maar de, de grap is dus dat dat, dat zich ontwikkelende ei... Dat, dat kan dus zich hechten aan het moederlichaam. De, de afweerreactie wordt onderdrukt. En vervolgens krijg je een soort vergroeiing van, van, van delen... van dat oorspronkelijke ei met de baarmoederwand. En dat is de placebo en die zit dan vervolgens met de navelstreng aan het, aan, het, aan het embryo vast. En dat is natuurlijk een enorme vooruitgang, want dat, dat, dat reduceert enorm het risico... dat die piepkleine kindertjes, dat die, dat die, dat die verloren gaan. Dus dan, dan baar je als, als zoogdier een min of meer voldragen kind. En dit is dus die hele nieuwe theorie die ze hebben. Ze hebben ook een heel overzicht van welke soort wanneer ontstond. Maar al met al kun je zeggen dat wij al heel lang voortborduren op een thema... dat in een zeer korte periode is ontstaan. Ja, en eh, ja. dat de placenta een, een voortbouwing is op het eierenleggen. Ja, ja, is een, een, ja is, het is een, het is een ver, vergroting van de, van de overlevingskans van het kind als je het binnenhoudt. En vervolgens dat je het ook lang kunt binnenhouden en om het lang binnen te kunnen houden... Uh, heb je dus op een of andere manier een mechanisme nodig... om dat, om dat zich ontwikkelende embryo van voedsel te voorzien. Nou, in het kippen-ei zit het allemaal in dat kippen-ei zelf. Hè, dus de dooier en het eiwit. Dat hebben wij niet, uh, want ons, ons ei is, is microscopisch klein. Dus hebben wij de uh, moederkoek. En, heb je de moederkoek nodig om dus voedsel aan de moeder te onttrekken. De moederkoek uh, dus die, is een evolutionaire innovatie. Al met absoluut, al. absoluut. Jelle Reumer, hartelijk dank voor het commentaar bij dit... Uh, Artikel uit Science, paleontoloog en directeur... van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Dankjewel. Graag gedaan. In de rubriek Wat was wetenschap kijken we terug in de tijd. Waarvan zouden wij Labyrinth Radio verslag hebben gedaan... als we bijvoorbeeld 50, 100 of, ach weet je wat... 200 jaar geleden al werden uitgezonden. Het is de week van 4 tot en met 10 februari. 173 jaar geleden... Op 5 februari 1840 wordt Sir Hiram Maxim geboren. Hij is de uitvinder van het eerste draagbare machinegeweer. De Maxim Machine Gun. Hij vindt overigens ook nog de haarkrultang uit... een ingenieuze muizenval en een niet werkend vliegtuig. 45 jaar later, in 1885, ontdekt Wilhelm Röntgen... Merkwaardige stralen waarmee hij dwars door zachte materialen... zoals papier, textiel, maar ook het menselijk lichaam kan kijken. De eerste foto die hij ermee maakt is van de hand van zijn vrouw. Als hij haar handbordjes ziet roept hij... ik heb mijn eigen dood gezien. Maar hij overlijdt pas 38 jaar later, op 10 februari 1923. En dat is vandaag precies 90 jaar geleden... Op 4 februari 1941 krijgt ene Roy Plunkett het patent op de tevelpan... en op 6 februari 1944 lukt het de Amerikaanse gynaecoloog John Rock... om voor het eerst een menselijk eitje te bevruchten in een reageerbuis. Hij doet er verder niets mee, maar de kiem voor de reageerbuisbaby is gelegd. Toch duurt het nog tot 1978 voordat de eerste kunstmatig verwekte baby wordt geboren... de Britse Louise Brown. This is a girl, as was expected. Okay, this is pretty good condition. Four, three, two, one, zero. Launch commit, liftoff. We have liftoff with Apollo 14. Three minutes past the hour. Ruimtereizen zijn ondertussen meer routine dan uitzondering geworden. Op 6 februari 1971 speelt Apollo 14-astronaut Alan Shepard... een partijtje golf op de maan. Hij slaat twee ballen. De eerste komt in een krater terecht. De tweede verdwijnt in de ruimte. Op 5 februari 1973 overlijdt John Gibbon... de uitvinder van de hart-longmachine. In de jaren 30 al vatte hij het plan op om een machine te maken... die de functie van het hart en de longen kon overnemen tijdens hartoperaties. Iedereen verklaarde hem voor gek, maar in 1935 boekte hij al een klein succesje. Met een van zijn eerste prototypes wist hij een kat 26 minuten in leven te houden. Maar pas in 1953 was de machine goed genoeg om de operatie op een mens in te zetten... Precies deze week, 60 jaar geleden, opereerde hij een baby van 15 maanden. Helaas overleefde de baby de ingreep niet. Maar een paar maanden later doet hij een nieuwe poging... tijdens de hartoperatie op een 18-jarige vrouw. Een van zijn medewerkers vertelt hoe de operatie met deze gigantische machine in zijn werk ging. Ik herinner me heel wheeling dat huge deze grote machine... die de size van een baby grand piano was door de hallways van the research laboratory into the operating room. As the surgery proceeded, it was going along fairly well. Suddenly, catastrophe struck. Suddenly, the blood began to build up. And we could see the blood beginning to froth, bubbles forming and starting to go towards the top of the lung. And it was getting ready to spill out. And I remember jumping up on a stool, trying to hold the lid down on top. I was afraid the pressure might grow up so so much that it blow the whole top of the artificial lung off. De vrouw overleefde de operatie, maar daarna stapelden de mislukkingen zich op. Kim trekt zijn handen van de hartlongmachine af, voert nooit meer een hartoperatie uit en sterft deze week 40 jaar geleden, ironisch genoeg, aan een hartaanval. En dat was het dan weer: ons volstrekt willekeurige weekoverzicht van de wetenschap van toen. Goedenavond. U hoorde een bijdrage van Annemieke Smit. We gaan verder met uh, het nieuws van deze week, de wetenschap van Heden, over Richard III. The skeleton has a number of unusual features. It's slender build, the scoliosis, and the battle-related trauma. Taken as a whole, the skeletal evidence provides a highly convincing case for identification as Richard III. In Groot-Brittannië zijn ze ervan overtuigd. Ze hebben het skelet van de gehate 15e-eeuwse koning Richard III gevonden. Het is een van de vele opgravingen de laatste jaren van, laten we ze maar noemen, historische celebrities. Maar hoe kun je ooit zeker zijn of het werkelijk de resten van Richard III of Nefertiti of de profeet Mohammed zijn? In de studio George Maat, hij is forensisch antropoloog. Hij heeft al heel wat Nederlandse celebrities postuum de hand mogen schudden. Waaronder de voorouders van het Huis van Oranje en de vermeende Floris de Vijfde. Goedenavond. Goedenavond. Laat, laten we even beginnen met deze uh, Richard III. Uh, het is al veel in het nieuws geweest. Er is nu ook ruzie tussen meerdere gemeentes die de resten alsnog in hun gemeente begraven willen zien. Mm -hmm. Hoe zeker bent u ervan? Hoe overtuigd bent u dat het hem daadwerkelijk is? Ik ben er niet heel erg van overtuigd. Ik hou de kans wel open dat hij het is. Maar ik ben niet overtuigd omdat uh, degenen die hem geïdentificeerd hebben... die hebben dat gedaan op het feit dat uh, de persoon hetzelfde mitochondriaal uh, DNA... wat zijn zuster had, waar dat van afgeleid is, bij een nakomeling uh, is gevonden... die ook historisch bezien, hè, via de documenten. Een nakomeling is na nou, 16 generaties en het tegelijkertijd het hebben van een uh, dwarse verkromming van de wervelkolom. Want deze koning was gebocheld. Dat, dat was al opgetekend in de tijd. Ja. En dan had hij ook nog een gat in zijn hoofd... want hij is waarschijnlijk op zijn kop geslagen bij een veldslag. Dus we hebben iemand het, het mitochondriaal, het moederlijk DNA, klopt. Hij heeft een, een bochel... En een gat in zijn hoofd. Nou, Wat, wat wil je nou nog meer? Nou, hij ligt ook op de plek waar Richard III moet zijn gestorven. Ja, en de datering van het materiaal, de koolstof 14-datering... die klopt ook heel erg mooi. Dat is uh, laat-middel-eeuws. Dus, nou ja, maar, een zaakje rond, zou je zeggen, toch? Ja, dat zou je zeggen. Maar dat mitochondriaal-DNA wat bij hem uh, gevonden is... dat heeft hij, omdat het een moederlijke lijn uh, overerfbaar is... heeft hij, laten we maar zeggen, met zijn zuster van een oermoeder... Uh, vele generaties voor hem. En alle zijtakken die daar afgegaan zijn voordat we bij Richard III aankwamen, en het vervolg daarvan, die vertonen datzelfde mitochondriale DNA. Dus daar zijn er net best zoals veel van. meneer, daar zijn er ontzettend veel van, onder andere bij meneer Gibson, die helemaal niet zeg maar, hoeft aangehaakt te zitten bij Richard III, maar bij andere vertakkingen van diezelfde stamboom komt dat evenzeer voor. Heeft u ook dingen uh, gelezen in, in de, de berichtgeving waarvan u dacht... Ja, dit ontkracht eigenlijk dit verhaal, dit wijst erop dat het er misschien niet is? Nou, dit, dit zou er dus op kunnen wijzen. Maar wat, wat mij betreft het ontkracht is die zogenaamde bochel die die heeft... die dwarse verkromming. Daar hoort bij dat de wervels uh, naar de binnenbocht van die verkromming toe... Uh, uh, wegvormig uh, verlagen. Anders kon, kun je de bocht niet omkomen... En dan moet er ook weer een tegengestelde kromming zijn... om het hoofd weer boven de, zeg maar, boven de knieën, boven het zwaartepunt te krijgen. Um, de foto die ik gezien heb, althans op internet van de wervelkolom... waar die prachtig uitgestald is, daar zijn de wervels links en rechts... linker en rechterkant even hoog. Die zijn dus niet wegvormig, naar nou, opzij toe. En de ribben die bij een dwarse kromming altijd op elkaar gepropt... en misvormd zitten in de binnenbocht, wat begrijpelijk is zijn prachtig symmetrisch links ten opzichte van rechts. Dus ik heb daar dus mijn twijfels over. U heeft zelf ook wel eens onderzoek gedaan... naar uh, postuum onderzoek op beroemdheden. Floris de Vijfde ja. bij, bij, bijvoorbeeld. Wat moet je eigenlijk hebben en, en wat heb je voor sporen... Om, er, om te achterhalen of het iemand wel is? Nou, als je het echt zeker wil weten... dan zou je natuurlijk eigenlijk nog op een of andere manier... het DNA uh, van de persoon moeten zien te krijgen ten tijde dat hij leefde. Dus laten we maar zeggen dat er uh, gemummificeerd stukje huid overgebleven is... van een persoon waar het originele DNA nog uh, van af te halen is. En uh, waarvan je dan ook zeker weet dat het van de betreffende persoon geweest is. En die kun je dan natuurlijk toetsen met het DNA wat je aan het skelet onttrekt. Om te kijken of het hetzelfde is. Dan weet je wel uh, zeker. In het geval van Floris de Vijfde bijvoorbeeld. Wat had u allemaal? Nou, in het geval van Floris de Vijfde was hij dus niet. Uh, maar dat kwam uh, Floris de, de Man, die, waarvan gedacht werd dat het Floris de Vijfde was... die lag met een aantal familieleden begraven of was bijgezet in een kloosterkerk in Rijnsburg. En die combinatie van mensen die voor het altaar verloor, uh, uh, bijgezet waren... en waarvan in dat tijd onderzoek geslacht en leeftijd van bepaald was... Die combinatie leek zo uniek op de grafelijke familie... waar Floris de Vijfde bij hoorde... dat uh, de, het skelet waarbij de schedel een schijf afgeslagen uh, had... waarschijnlijk door een zwaardslag geïnterpreteerd werd... als dat van Floris de Vijfde. In die tijd was natuurlijk DNA-onderzoek niet mogelijk. Wel archeologisch onderzoek. En later bij opnieuw bestuderen van het materiaal bleek dat... Uh, de personen die daar begraven waren... Eh, eigenlijk onder de kerkmuur doorliepen naar buiten toe... en behoorden tot een grafveld wat 200 jaar ouder was. Dan ben je er snel uit dat het hem niet is. Helaas, want wij hadden gehoopt dat dit wel was. Wat vindt u eigenlijk van, van dit, ja, laten we dit noemen... een, een nieuwe wetenschap, die celebrity-archeologie? Want, want je leest om de haverklap, iemand zegt... nou, ik heb Nefertiti gevonden... of ik, ik weet dat Cleopatra helemaal niet zo'n grote neus had... Of, uh, of, of ik heb een haar uit de baard van, uh, van de Mohammed, profeet Mohammed... Ja. Wat vindt u daarvan? Is het eigenlijk nou ja, wel een zinvolle wat bezigheid? Wat ik ervan vind, het is zo dat uh, dat natuurlijk in alle tijden gebeurt. Dus het is helemaal niet iets wat op het ogenblik... nou een hype is vergeleken bij hiervoor. En ik denk dat het een, een, een neiging van de maatschappij is... om gewoon zeg maar, het verleden te belichten. En, en uit interesse is te kijken hoe hun beroemde voorouders... Uh, ja, hoe die eigenlijk waren en zich proberen daar een voorstelling van te maken. En dat is het proberen je er een voorstelling van te maken... heeft wel tegenwoordig grote vlucht genomen... doordat je die aangezichtsreconstructies gekregen hebt. Omdat, ja, je kunt natuurlijk wel een skelet laten zien... maar ja, mensen die geen geneeskundeopleiding hebben... die vinden dat maar een raar ding. En als er dus een aangezicht op uh, gemaakt wordt... ja, dan gaat het veel makkelijker voor de maatschappij in het algemeen tot de verbeelding spreken. Hoe zeer klopt dat? Als je zo'n zo um, gereconstrueerde tekening ziet... van het gezicht van Cleopatra bijvoorbeeld, ja, nou dat, is dat geloofwaardig? Nou ja, kijk, het, lijkt, het zal natuurlijk iets te maken hebben met de persoon die er was... omdat de basis, laten we even ervan uitgaan dat de schedel de echte schedel is... van de persoon natuurlijk een, op zich een uniek product is... Uh, van die uniciteit, daar wordt wel wat uh, aan afgedaan. Omdat bijvoorbeeld uh, in geval van Nefertiti, omdat het een vrouw was. Wordt uh, afhankelijk wat de tabellen voorschrijven. de gemiddelde wekendelendikte die vrouwen van die leeftijd hebben. erop geplakt op alle plaatsen. En vervolgens met elkaar verbonden. Uh, tot een, zeg maar, een glad aangezicht. Maar je begrijpt natuurlijk wel dat als je een unieke schedel hebt, maar je dan een gemiddelde erop gaat doen aan weken delen... dan verzwak je natuurlijk het karakteristieke... wat die persoon eigenlijk had. Maar het resultaat is in ieder geval iets... waarbij je je wat makkelijker voor kunt stellen... dan dat je iemand een schedel voorhoudt. Juist. Nou, er was er ook een verhaal over de, de penis van Napoleon. Of, of het waar is, dat weet ik niet. Maar er, er is een Amerikaanse professor overleden... die zegt dat hij via via via ooit uh, de penis van Napoleon heeft bemachtigd... die na... De lijkschouwing in der tijd op het eiland Sint Helena gestolen zou zijn. Hoe, ja. hoe kun je er ooit achter komen of dat wel uh, de edele delen van de keizer zijn? Nou ja, is, dit is wel een hele aparte vraag. Maar daar zou je zeg maar gewoon natuurlijk anatomisch achter kunnen komen als je het voorwerp vergelijkt met het gemummificeerde lichaam, wat van hem uh, er zou zijn. Want dat ligt in Parijs. Dus ook nog de vraag of die er echt ligt. Er gaan er ook allerlei verhalen nee, over. Maar maken. even aangenomen dat die er echt ligt... moet Je die kan anatomisch die kist natuurlijk passen. En in tweede plaats... als die uh, niet al te stevig gebalsemd is... dan is er nog uit het lichaam DNA-materiaal te halen. Uh, dan zou ik dus niet dat zogenaamde mitochondriale DNA nemen... wat uh, Richard III uh, ter beschikking stond. Maar dus het uh, DNA uit de celkern van deze man. En dat natuurlijk ook extraheren uit het over, losse overblijfsel. En dan moet dat precies passen. U heeft zelf onderzoek gedaan uh, in, in de grafkelder van de Oranjes. Niet die in Delft, maar die in Breda. In Breda. Ja. Hoe is dat voor u eigenlijk? Heeft u dan ook een beetje een soort... Bent u starstruck wanneer u de, de botten van een oude oranje in uw handen heeft? Uh, nee. nou In de eerste plaats waren het toen nog Nassau's. Het waren nog geen uh, oranjes. Dat is er later bijgekomen. Maar, uh, nou ja, uh, kijk, toen wij daaraan begonnen was... nog helemaal niet zeker uh, dat het de eerste Nassau's in Nederland waren. Dat bleek pas met het doorlopen van het onderzoek. Dus ja, je kan niet starstruck zijn... want het is iets wat je stapje voor stapje bereidt. En het wordt alsmaar zekerder dat je daar inderdaad mee te maken hebt. En door de plaats waar het gevonden is. En natuurlijk door de combinatie van geslachten en leeftijden... En Wijze, in dit geval, balsemwijze die je aantreft. U zei eerder, we willen er ook achter komen hoe die mensen waren en hoe zij leefden. Kun je eigenlijk op basis van uh, het lichaam en het DNA kun je er eigenlijk achter komen wat iemand deed, wat nou, hij at, wat hij je Vrij ver achterkomen. In de zin even aannemen dat het redelijk ook uh, bewaard gebleven is is het zo dat je natuurlijk uh, sowieso uh, zegt maar, ziektekundige veranderingen kunt bekijken... die in het skelet overblijven. En dat zijn veel chronische ziekten waarbij dat het geval is. En je kunt uh, uit hun uh, uh, moleculaire samenstelling... in de zin van hun uh, isotopen die ze bij zich hebben... kun je nog aardig reconstrueren wat voor dieet ze gehad hebben zodat je ook wat dat betreft uh, zeg maar de vis van de vleeseters kunt uh, scheiden. Uh, en dergelijke. Je kunt hun lichaamslengte berekenen. En als je dan nog meer weet over hun ziekten en bijzonderheden... dan begin je toch al een aardig levendig plaatje te krijgen. Wat heel erg leuk is. Want die voorouders van uh, de Oranjes, toen nog de Nassau's... Uh, ja. uh, daar kwam de Sief voor, de syfilus. Dat was slechts bij één persoon het geval... Uh, waarbij er wel uh, bedacht moet worden... dat deze man waarschijnlijk geïnfecteerd is... bij de eerste generatie die daar ooit kennis mee gemaakt heeft... met de toen nog onbekende ziekte. Een maar, early adapter, waar, uh, zou je zeggen. Wat zegt u? Een early adapter. Een, een vroeg, ja, daar dus, was vroeg dus bij. Europa werd overrompeld door deze ziekte... aan het eind van de 15e eeuw. En deze man heeft ja, dat niet wetend uh, opgedaan... En is waarschijnlijk ook daaraan overleden... omdat zijn skelet eh, zoveel zwaar chronische afwijkingen vertoonde... dat hij daar gewoon het slachtoffer van geworden is. Ja. George Maat, dank u wel. Forensisch antropoloog verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Dank voor uw komst. U luistert naar Labyrint op Radio 1 zometeen. gaan we antwoord geven op de vraag waarom je in je eigen lichaam zit... en niet in dat van een ander. Maar eerst gaan we het hebben over verfgeheimen. De Vlaamse schilder Jan van Eyck geldt als een van de eerste olieverfschilders. Maar wat zat er in de olieverf die van Eyck zelf maakte? In een Amsterdamse atelier proberen onderzoekers het geheim van de kok te ontrafelen. Verf aan het mengen met een paletmes op mijn, uh, mijn wrijfplaat. Dit is Indra Kneepkens. Ze werkt bij het Rijksmuseum in Amsterdam en doet onderzoek naar hoe schilderijen gemaakt werden in de late middeleeuwen. En je maakt daar altijd eerst een, een mooi, uh, mooi papje van. Een van de beroemdste schilders uit die tijd is de Vlaming Jan van Eyck. Jan van Eyck geldt, wat mij betreft, in ieder geval als een van de beste schilders die er, uh, die er was. Hij is ook een van de eerste schilders die erin slaagde om ...een extreem realisme uh, uh, ja, te bereiken eigenlijk met zijn uh, verf. Levensecht schilderen, dat komt van Eyck. Een prachtig voorbeeld daarvan is het lam gods. Dat is een enorm altaarstuk van een ongelooflijke kwaliteit... En helemaal aan de uiteinde zijn twee hele smalle, hoge luikjes... waarop Adam en Eva zijn afgebeeld. En met name die Adam en Eva, die, zijn, uh, ja, die, die, die hebben een realisme... waar je helemaal uh, ja, de kriebels van krijgt. Als je uh, heel dichtbij gaat kijken... dan zul je zien echt dat iedere beenhaar van Adam geschilderd is. En ook het gezicht van Adam. Nou, als je de, ja, dat, dat, dat zou zo iemand kunnen zijn die nu van de straat geplukt is. Alsof hij van het doek kan stappen bijna. Ja, eigenlijk wel. Ja. En dat doet hij ook bijna, want zijn voet, hier, hier, zijn voet steekt eigenlijk over de rand uit. Maar de vraag is nu dus, want dat weten we dus blijkbaar niet... hoe is, hij, hoe is Jan van Eyck geslaagd om zo realistisch te schilderen? Ja. ja, en dat is dus ook precies wat ik, wat ik dan probeer te snappen als ik, als ik daarvoor sta. Om dat geheim te ontrafelen probeert zij achter te komen... welke verf de middeleeuwse schilders gebruikten... Misschien gebruikt ze wel een heel speciaal recept. Indra wist de hand te leggen op een 15e-eeuws receptenboek. Daarin staan recepten voor middeltjes tegen kaalheid en ontharing... maar ook recepten voor het maken van verf. Nou, ik heb hier een recept dat um, een titeltje heeft. En die titel luidt Substantie te maken daar alle verven in dienet. Nou, hè, Dat is een beetje een cryptisch verhaal. Substantie, nou, een substantie waar iedere verf mee gediend is. Nou, de inhoud van het recept is als volgt. Recipe 1 pond lijnolies en de ziedet een uren... en de neemt 8 lood bernsteen gepulverd. En dat doet die in een eerder poot... en de gieten daarop een lijnolie die voorgezonden is. Eerst de olie en de laten zieden. En de proef op een leien of het sterk genoeg is... En de is het sterk genoeg? Zo doet daar vier pond spiegelgars in. Laat het. En zo zet het af. En de, dan is het bereid. Ik ja. <laughs> Dat is niet makkelijk voorlezen. <laughs> Ari, er zitten wat rare. rare frutsels in. Nou ja, we willen natuurlijk altijd weten in hoeverre die recepten. Um, uit de praktijk voortkomen. En in hoeverre die... Uh, ja, of er een link te leggen is, zeg maar... tussen de eigenlijke schilderij die we nog hebben... en, en die recepten. En uh, een manier om erachter te komen... is bijvoorbeeld door zo'n recept uit te gaan voeren. Dus we hebben nu twee gram olie en... Uh... Hoeveel gram pigment had ik weer drie, drie. Drie gram pigment. Helemaal goed. Nou, dan zie ik al, dit, dit wordt al een mooi papje. Hier hoeft denk ik niet zoveel pigment meer bij. Ja, en wat ontdek je dan? En zitten de recepten die Van Eyck gebruikte ertussen? Wat ik dus uiteindelijk heb gedaan uh, voor mijn onderzoek... Uh, is een aantal van, uh, van, die, van die bindmiddelrecepten uh, verzamelen en bestuderen. En... Uh, Namaken, dus reconstru reconstrueren en dan met, met die olieën uh, verftesjes maken. En nou ja, door, die, door die verftesjes te vergelijken heb ik geprobeerd om te achterhalen... wat nou de meerwaarde is van elk van die oliën. Kun je beschrijven wat je tot nog toe gevonden hebt? Wat heb je ontdekt? Uh, ja, dan ontdek je dat sommige olieën... Uh, bijvoorbeeld een heel sterk glanzende verf opleveren. Dat, dat recept wat ik er straks voorlas... dat levert een, eigenlijk een soort vernis op... wat uh, be met bepaalde pigmenten, bijvoorbeeld met verdigrie en met azuriet... een heel sterk glanzende verf oplevert. Nou, dat, daar kun je je van voorstellen dat dat voordelig is... als je bijvoorbeeld een mooie edelsteen wilt schilderen. Je hebt ook oliën uh, waarmee je heel goed fijne details kunt, kunt schilderen. Maar ook oliën waarmee als je een fijn detail schildert... Ja, dat eigenlijk uh, de, de, de verf een beetje uh, wegloopt. Een beetje breder wordt dan waar je hem met, uh, in het begin hebt opgezet. Nou ja, dat wil je natuurlijk niet als je van Eik bent en je bent heel fijn aan het schilderen. Dan wil je niet dat iets wat je heel fijn hebt aangebracht uiteindelijk groter wordt dan jij had bedoeld. Et dus de uiteindelijke conclusie van dat onderzoek uh, was dat, ja, dat het zin heeft om heel specifiek je olie te bewerken uh, voor een bepaald doel dat je in ingedacht hebt. En dat het dus eigenlijk ook zinnig is om op één schilderij meer dan één olie te gebruiken. En dat is iets um, ja, waarvan we, wat we eigenlijk nog niet wisten... en wat we ook nog niet hebben aan kunnen tonen... Uh, althans, nou ja, waar zijn we nu mee bezig zeg maar, om, om te proberen dat aan te tonen op schilderijen. We gaan wel steeds meer uh, nu zien dat hij Van Eyck bijvoorbeeld... dus echt wel iets bijzonders zal hebben gedaan met zijn bindmiddelen... waardoor hij kon wat hij kon. Met iedere stap die we doen komen, eh, komen we iets verder... in het ontrafelen eigenlijk van het geheim van, van Van Eyck. Je wint iets van de ervaring die die schilders toen hadden. En dat is, uh, ja, dat, dat is meer dan je ooit kunt... Krijgen, zeg maar, door alleen maar naar het schilderij te kijken. U hoorde Indra Kneepkens in gesprek met Frederik Melman. Als u de beenharen van Adam uh, nader wilt bestuderen, dan kan dat. Er is een website, Closer Toe van Eijk heet dat. En daar kunt u tot het kleinste detail inzoomen op het lam gods... en op de benen van Adam. En uh, dat is werkelijk prachtig. U kunt het googlen, Closer to van Eijk. We gaan verder met roofvogels in Afrika. Laten we eens luisteren naar de eerste roofvogel. Dat is de Afrikaanse zeearend. U had hem ongetwijfeld al herkend, die Afrikaanse zeearend. Nou ja, mensen die wel eens in West-Afrika zijn geweest... die schijnen hem daadwerkelijk echt uh, te kunnen herkennen. Want zijn roep is nogal typerend voor de westkust van Afrika. Ralf Bui, dat, dat schijnt zo te zijn. Hè? Dat, dat het geluid hoor je daar aan de Wat kust. Wat je net hoorde waren, uh, um, was een duet tussen een mannetje en een vrouwtje. Ja. Ze zijn, uh, het is een kenmerkende roep voor uh, riviergebieden in heel Afrika. Dus niet, niet alleen in West-Afrika, maar ze zitten eigenlijk... Ten, ten zuiden van de Sahara in heel Afrika. Net iets kleiner dan onze, onze zeeaand, de Europese zeearend, Deze weegt 2 tot 3 kilo. Maar je deelt zo'n vissen van, van twee, drie kilo ook. Dus eigen lichaamsgewicht, uh, het water uit. Dus het, uh, ja, het zijn, zijn krachtige hele mooie roofvogels. Ja. Afrikaanse roofvogels zijn vele soorten van. Uh, wat is er zo mooi aan? Wa waarom vindt u dat zo interessant? Um, het, ze zijn interessant. Uh, niet alleen mooi, ook erg interessant. Uh, omdat ze uh, toppredatoren zijn. Uh, het, het zijn de toppredatoren binnen de vogelgemeenschap. Uh, uh, dus je kan zeggen, de, de grootste roofvogel in Afrika... dat is de vechtarend, die weegt 6 kilo... en die, die vangt prooien tot uh, 30 kilo. Kleine antilopen. Uh, dat is uh, de equivalent van, uh, van de leeuwen onder de, onder de vogels in Afrika. Nou, de diversiteit aan roofvogelsoorten in Afrika is heel erg groot. We hebben in, uh, in Europa ongeveer 40 soorten roofvogels. Bij heel Europa, in het gebied van uh, Noord-Kameroen... waar ik gewerkt heb, heb ik er 60 uh, vastgesteld. Um, dus maar in dat gebied is ongeveer uh, wat drie keer Nederland. Uh, of in Nederland hebben we 18 soorten. Dus de diversiteit aan roofvogelsoorten is veel, veel groter in Afrika. Een Veel grotere rijkdom aan soorten. Ja. Hoe, hoe gaat dat onderzoek in zijn werk? Want, want u bent naar Noord-Kameroen gegaan. Dan kom je eraan, je wil onderzoek doen naar die vogels. Uh, verre kijkertje en het veld in? Of, of gaat het ook wel verder? Nou, hij dat... gaat eerst een, een belangrijke vraag stellen. Nou, is wat, wat, wat voor vraag wil ik beantwoorden? En, en wat, de vraag die opkomt uh, als je in, in Cameroen werkt en, en sowieso in West-Afrika... is, wat is eigenlijk het effect van de groeiende bevolking... Uh, de menselijke bevolkingsgroei in die gebieden op, uh, op vogels... Op, uh, of het algemeen vertebraten? Uh, hoe reageren die op het feit dat er bijvoorbeeld in de afgelopen 30 jaar... Uh, zoals in Noord-Cameroen een verdrietigheid... Uh, van, van de menselijke bevolking is geweest. Drukken nou, de mensen de vogels weg is eigenlijk de vraag. Nou, wat er gebeurt is dat uh, in, in Noord-Kameroen hele grote stukken savanne, ongeveer 30% van het gebied wat, wat er 40 jaar geleden was, uh, verdwenen is en daarvoor is landbouwgebied in de plaats gekomen. Dus Met al die mensen is een uitbreiding van het landbouwareaal nodig. Uh, er moeten meer monden gevoed worden. Uh, mensen hebben koeien, er worden, wordt veel gegraast. Dus je krijgt grote verschillen tussen de nationale parken, de beschermde gebieden en de gebieden daarbuiten. Uh, mijn onderzoek spitste zich toe op uh, bijvoorbeeld de springhaanbuizeld. En ik wil dus weten wat is het, uh, wat is het effect van veranderende uh, regenvalpatronen en van veranderingen in landgebruik op deze soort. Maar hoe tel je vogels? Want als je wil weten of de populatie achteruit gaat door uh, de uitbreiding van de menselijke habitat, hoe kom je daaruit achter? Want het lijkt me onbegonnen werk om al die vogels te tellen. Nou, mijn onderzoek was niet zozeer gefocust op tellen, maar kijken naar het voorplantingssucces. Bijvoorbeeld van die springhaanbuizen heb ik het voorplantingssucces binnen een nationaal park vergeleken met het voorplantingssucces van vogels in die landbouwgebieden. En wat bleek nou? Dat was niet significant verschillend. Het was eigenlijk hetzelfde. Dus er vlogen net zoveel jongen van nesten in die landbouwgebieden. Uh, als dat de jongen van nesten vlogen in, die, in dat beschermde nationale park. Uh, die vogels in die landbouwgebieden profiteerden waarschijnlijk ook nog van het feit dat er uh, minder predatoren in die uh, landbouwgebieden rondom, Dus bijvoorbeeld minder genetkat of andere roofvogelsoorten. Uh, mensen in dat gebied uh, uit geloofsovertuiging uh, aten eten niet, uh, niet roofvogels. Dat is, dat, dat is geen, uh, geen uh, zuiver voedsel. Dus um, om allerlei redenen deden, deden die uh, roofvogels het in dat landbouwgebied best aard. Maar wat heb ik ook gevonden? Dat het, het, het lichaamsgewicht van de vogels, de nestjongen die uitvlogen uiteindelijk in die landbouwgebieden wel, significant lager was dan, die, uh, dan de vogels die uitvlogen in in het Nationale Park. Dus er kan wel degelijk uh, alsnog een effect van, uh, van landgebruik uh, zijn... op uh, de uitvliegende jongen. Hoe werkt dat? Uh, de mens heeft meer grond nodig. Dus ook meer landbouwgrond. Die gaan uh, meer grond ontginnen. En, en de vogels komen daar niet meer? Of, of vinden gewoon niet genoeg te eten? Nou, um, zo simpel is het niet. Um, als, er, uh, als het uh, areaal een landbouwgebied uitbreidt... dan laat men wel eens een boom staan. Niet alle bomen, veel bomen worden gekapt. Maar uh, die springhaanbuizelt bijvoorbeeld... die accepteert die ene boom wel in dat, in dat landbouwveldje. Dat blijft staan. En sommige prooidieren uh, zijn ook makkelijker uh, bereikbaar in landbouwvelden. Er zijn bijvoorbeeld meer knaagdieren of uh, makkelijker te vangen hagedissen, Bijvoorbeeld omdat de graslaag... Uh, verdwenen is door begazing. Maar wat interessant is naast uh, dat soort effecten... is uh, regenval uh, ook een, een, een zeer belangrijke factor. Want ik heb bijvoorbeeld gevonden dat uh, uh, regenval van invloed is... ook op het aantal jongen dat uitvliegt. En uh, zo'n uh, springkaanbuisert legt twee tot drie eieren... Uh, en die begint te broeden voordat de regens beginnen. En die regens die stimuleren uh, bijvoorbeeld uh, aantallen insecten, et cetera. Dus regens staan gelijk aan voedsel. Uh, als er nou veel regen valt gedurende de periode dat hij broedt... Is, is er veel te eten. Kan hij dus veel voedsel naar zijn, uh, naar zijn nestjongen brengen. Maar goed, voordat hij begint aan het broeden... weet zo'n vogel nog niet hoeveel het gaat regenen. Dus hij legt twee tot drie eieren. Als er nou voldoende voedsel is, dan ja, kunnen al die, die drie jongen groot worden. Is er nou te weinig, gaat het niet regenen bijvoorbeeld, gedurende die periode dat ze op het nest zitten. Um, ja, dan, dan is de kleinste, de zwakste, uh, de eerste die het, het loodje legt. En dat gebeurt ook vaak. De kleinste uh, wordt ook nog eens vaak door zijn broertjes uh, genekt... Dat noemen ze een Kain-en-Abel-strijd. En dat is het dan ook. En dan opgegeten ook. Wordt ook opgegeten. De, ouders, de oude vogels bemiddelen daar ook niet in. Die gooien het vreten op het nest en zijn weer weg. Dus die jonkies moeten het onderling uitvechten. En dan is het vaak de kleinste, het kleinste jong dat het loodje legt. Maar het is dus een hele goede, dat klinkt hard, maar dat is een hele goede strategie. In gebieden waar factoren zoals het voedsel beschikbaarheid tijdens het broeden, of tijdens de broedperiode onzeker zijn. Want dan kun je als het goed gaat. Daar kun je drie jongen of, overhouden. En ja. als het slecht gaat, nou ja, dan investeer je gewoon in de sterkste... En dat is de nummer één die uitkomt. We gaan ja. nog eens luisteren naar een, een uh, vogel. U herkent hem waarschijnlijk meteen wel. Welke is dit? Het is <laughs> dus de kleine grijze slangenarend. En uh, dit, ja, het geluid is uh, heel anders hè, dan die uh, zeearend die we net hoorden. Het lijkt op een, uh, op een, uh, een kip op anabole steroïden zou ik bijna zeggen. Het is echt een... Uh, een uh, uh, een volgt de grootte van ons buizert, iets, iets groter. Heel, heel weinig over bekend, en dat is ook... Uh, dat is het maar, en waarom, heet hij, waarom heet hij de slangenarend? Nou, het is een specialist en hij jaagt met name op slangen... tot uh, op slangen van uh, een centimeter of uh, 70, 80 zelfs. Dat zijn flinke slangen. Ja. En hij pakt ook uh, giftige slangen. Uh, vogels zijn niet immuun. slangenaarden zijn niet immuun voor dat gif. Uh, maar goed, als het, als het gif niet in de bloedbaan wordt geïnjecteerd... is er geen probleem. En dus ze zijn hoe, ook... hoe doe je dat, een gifslang vangen zonder dat het in de bloedbaan uh, komt? Nou, het eerste verhaal is ook... Uh, het, het zijn moderne dinosauriërs, die vogels. Dus deze uh, slangenaarden, hebben vrij dik geschubte, uh, Althans flinke uh, dikke schuppen op hun poten uh, van hoornstof. Uh, dat is al een panzer, uh, extra bescherming tegen slangenbeten. Ze hebben ook een vrij dik verenpak, uh, zeker uh, laag bij de poten. Dus zo'n slang, als die bijt, als die hapt, in die regionen heeft hij vaak uh, een, een hap met veren. En niet direct, uh, uh, komt hij bij het lichaam van, van, van de arend. En dan Zou komt het niet in het uh, bloed terecht uiteindelijk. Precies, zou het in het bloed terechtkomen, komen, dan, uh, dan zou hij ook het loodje leggen. Ja. We gaan nog uh, één uh, fragment luisteren, kijken of u hem herkent. Welke is dat? Ja, Walbergs-Arend is dit. Um, dit is een soort, uh, ja, dit is een soort wat, wat apart. Wij, wij kennen onze, een aantal Nederlandse roofvogels, kikidieve, wespendieve, die trekken naar, naar Afrika toe om te overwinteren. Deze soort uh, broedt in zuidelijk Afrika, zoals Namibië, en uh, overzomert eigenlijk in, uh, in het westen van Afrika. En legt daarbij net zo'n grote afstand af als, uh, als onze trekkende roofvogels, ongeveer 3500 kilometer. Dit is de kleinste arend van Afrika. En, uh, ja, dat is ongeveer zes keer kleiner... dan die vechtarend waar ik het net over had. Maar het is wel apart dat dit soort soorten... dat is dus ook gevonden met uh, satelliettelemetrie. ze dus uh, een zender plakken op een vogel. en dan met, uh, Tegenwoordig met de moderne technologie... is het mogelijk om na te gaan... Wat, uh, welke uh, track, uh, trajecten zo'n vogel aflegt. is, is vast komen te staan dat, dat dit soort vogels... dus in het zuiden van Afrika broeden... En, uh, en buiten dat broedseizoen naar het westen trekken. De conclusie was al met al dat uh, het niet zo goed gaat... met uh, de vogels in Afrika, de roofvogels... omdat de mensen uitbreiden. Nou zijn er veel van die natuurparken... Uh, die worden geconserveerd en die, die drijven op toerisme. Is dat een goede oplossing? Kunt u de mensen aanraden om die vogels zelf te gaan bekijken in zo'n park? Ah, en dat... help je daar de vogel mee? Dat sowieso. Dat is, dat is heel erg belangrijk. Een, een probleem in West-Afrika is dat er vrij weinig geld binnenkomt via de toeristenindustrie. Het park waar ik gewerkt heb is een prachtig park. Maar krijgt per jaar ongeveer 2500 bezoekers. Het Krugerpark in Zuid-Afrika krijgt er een miljoen per jaar. Dus er is vrij weinig geld via de toeristindustrie die zo'n park, zo park kan bereiken. Want het geld, als het geld oplevert, dan hebben mensen een belang om de vogel te beschermen. Het wordt vaak gezegd: if it's base, it's Ja, Maar het, eh, de overheid zou daar geld eh, ook in moeten investeren. Maar een hoop eh, geld blijft hangen in het overheidsapparaat. Um, en uiteindelijk, omdat het te weinig capaciteit is dan... om parkwachters uh, te betalen en om het park op een goede manier te beheren... zijn er een heleboel problemen uh, die, die gerelateerd zijn... bijvoorbeeld aan stroperij uh, dat dan de kop opsteekt. Uh, ja, dat en dat is ook nog een, een, uh, een vijand. Ralf Bui, hartelijk dank. Onderzoeker aan de Universiteit van Leiden. Uh, gepromoveerd op Afrikaanse roofvogels. We zijn toegekomen aan de rubriek Post. In de rubriek Post kunt u terecht met vragen... iets waar u al eeuwen mee rondloopt en altijd al een antwoord op zocht. En de vraag deze week is gesteld door Gerard Bes. Goedenavond. Goedenavond. Wat is uw vraag? Nou, u heeft het net zelf al buitengewoon compact geformuleerd. U, u, u vroeg waarom zit ik in mijn lichaam en niet uh, in dat van een ander. En met, met dat ik, bedoel ik natuurlijk mijn ik, mijn zelfbewustzijn... Uh, mijn positie van binnenuit... En dat is inderdaad de vraag. Kortom, ik waarom houdt het. Ik aan een ander stel, en dat heb ik vaak gedaan, heel veel mensen weten totaal niet waar ik het over heb. Mark Slors weet dat wel, hij is hoogleraar cognitiefilosofie. Goedenavond. Goedenavond. Want jullie doen ook experimenten met dit zelfbewustzijn? Nou, houdt... ik niet persoonlijk, maar ik lees er veel over en ik, uh, uh, uh, my, mijn onderzoek gaat voor een deel daarover. Ja. Ja. Waarom houdt ons zelfbewustzijn op bij de grenzen van ons lichaam? Waarom. Uh, is dat begrensd? Waarom zit onszelf helemaal in onszelf? Oh, dat klinkt vaag. Dat klinkt heel, dat klinkt heel vaag. Ik had, zoals ik de vraag begrepen had, was, het, was de vraag zoiets als... Um, uh, hoe kan het dat uh, ik mijn zelf zijn uitgerekend in mijn lichaam terecht is gekomen? Maar ik weet niet of ik die vraag correct begrepen heb. Ik kan misschien aan de vraag stellen direct zelf vragen. Nou, hey, dat, dat, is, dat is beter uh, Oké. Okay, ja. ja. ja. Okay. Kijk, wat ik leuk vind aan deze vraag... ...is um, dat het volgens mij een verkeerde vraag is. Uh, nou, volgens een heleboel onderzoekers een verkeerde vraag... ...omdat wat je veronderstelt is dat er is een ik en er is een lichaam... ...en uh, er lijkt een soort verdeelsleutel te zijn... ...dat de ikken dan in hun eigen lichaam terechtkomen. Um, het punt is dat de meeste onderzoekers ervan uitgaan... ...dat ons ik of ons zelfbewustzijn eigenlijk niet uh, los van ons lichaam... Uh, ...of voorafgaat aan ons lichaam bestaat... ...maar dat die eigenlijk een soort van product is... ...van uh, ons biologische lichaam en van de werking van ons brein. Um, dus in wezen zou ik zeggen van deze vraag... ...de vraag uh, gaat uit van een verkeerde veronderstelling. En toch vind ik het een geweldig interessante vraag. Um, het interessante aan de vraag zit namelijk aan... ...hoe kan het dat die vraag voor veel mensen toch zo natuurlijk lijkt? Hè? Dus je... je um, uh, je brein produceert een soort ik en die, die ik die ervaar je als iets wat eigenlijk helemaal los van je lichaam zou kunnen bestaan eventueel. En mijn, mijn eigen uh, zoon, mijn oudste zoon toen hij drie jaar oud was, die vroeg tijdens het strijken op een gegeven moment. Uh, als jullie eerste kind nou een meisje was, was ik dan een meisje? Hè, dat is precies dezelfde vraag eigenlijk. De verdeling van dus hoe, hoe kan, mijn, hoe kan dat mijn ik in dit lichaam terecht is gekomen en niet in... Nou, ze had het ook in een ander lichaam terecht kunnen komen. Dus ons bewustzijn registreert wel zoiets als een ik. Nou kun je ook met experimenten, want daar ja. kwamen we eerder al bijna op... Um, ja. mensen doen vermoeden dat iets anders, een, een rubberhand bijvoorbeeld hun eigen lichaam is. Ja, ja. Nee, dat is, dat is, daar, daar is het eigenlijk een paar, een, een, iets meer dan een decennium geleden... een heel veel onderzoek naar dit soort fenomenen mee begonnen... Um, Heel veel uh, onderzoekers denken dat dat, uh, dat dat ik, wat je ervaart, dat dat op de een of andere manier uh, een soort van belichaamde vorm heeft. Hè? Dus dat wij alle, dat we over onszelf denken alsof wij een soort van... Uh, uh, als wij over onszelf denken, dan denken we over een soort van lichaamsvorm ofzo. En dat zie je ook uh, dat zie je bijvoorbeeld ook in kunst. Hè? Als, als uh, um, kunstenaars een ziel afbeelden bijvoorbeeld, dan ziet die ziel er altijd nog uit als een lichaam. Uh, William Blake heeft prachtige plaatjes ervan gemaakt, maar in de middeleeuwse kunst zie je dat ook heel, uh, heel mooi terugkomen: dat de, als iemand sterft, dan komt er uit de, uh, uit de mond van de overledene een klein babytje. De ziel die heeft altijd de vorm van het lichaam. Maar al met uh, al is, is wat u zegt: uh, het is een product van het lichaam. Onze ja. hersenen maken dat wij een zelf zijn, en het is niet iets wat losstaat ja. van het lichaam. Het idee van een aantal onderzoekers, en daar moet ik ook bij zeggen, niet van iedereen, is dat, uh, dat die hersens een soort van ja, een soort etherisch, lichaamsvormachtig iets Juist, en... nou, het is, het is mooi. Gerard best, dankjewel, Mark Sloors. We zetten helemaal door de tijd heen. Oh, het was zo gezellig. Labyrinth Radio het V-bureau als u ook een <laughs> vraag heeft. Goedenavond nog. Dit is voor iedereen die zakelijk wil rijden, maar wel met zijn hart.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 Vanavond in KRO Brandpunt. Waarom geven gemeenten miljoenen uit aan reisjes en subsidies... voor hun zustersteden in het buitenland? En hoe krijgen criminele organisaties Nederlandse sporters in hun greep? Dat en meer in Brandpunt. Vanavond om kwart over tien bij de KRO op Nederland 2.